U kunt luisteren naar het negende deel van Wie heeft Jesse Davis vermoord? Een luisterspel geschreven door Jan van den Wegen. Ik weet heus niet wat ik ervan moet denken, Sarge. We komen er wel achter, Bright. Ik verwacht de man trouwens elk ogenblik. Hm. Als hij er maar niet uitknijpt. Ach, waarom zou je dat doen? vlucht is schuld bekennen. Of althans uiterst verdacht. En uh, waarschijnlijk weet hij nog niet eens waarover het precies gaat. Ik heb het hem gebeld, maar ik heb hem alleen maar gevraagd even bij ons aan te lopen. Ah, en uh, hoe reageerde hij? Was je niet verbaasd? Hmm, ik, ik vertelde hem dat ik eens met hem wou praten over een zaak... ...die ik niet over de telefoon zou bespreken. Hij deed heel gewoon. Huh? Dan weet hij nog niks van dat briefje af. Hmm, ofwel houdt hij zich op de vlakte. Maar als mevrouw Delano gedaan heeft wat ik haar gezegd heb... ...dan kan hij het nog niet weten. Dat mens was anders behoorlijk overstuur. Of ze deed alsof, Bright. Met vrouwen weet je immers nooit. Ja, het is in ieder geval duidelijk dat ze haar man in ernstige moeilijkheden wil brengen. Hmm. En dat is toch wel opvallend. Het heeft veel weg van een wraak. Ze wil hem klaarblijkelijk in het verderf storten. Nou ja, braid van vrouwen kun je alles verwachten. Hé, hey, heb jij soms wat tegen vrouwen, Sarge? Ik, nee, nee, jongen, dat weet je wel beter. Maar ik heb in mijn loopbaan al genoeg gekke dingen meegemaakt, uh, met vrouwen dan bedoel ik. Zij hey, ik las daar verleden week een artikel over, Sarge. Mm -hmm. Ja, geschreven door een socioloog of een psycholoog. Ja, of weet ik veel. Is de liefde in gevaar? Zo heette dat artikel. Oh. En die event had het over een crisis in de verhouding man-vrouw. Hij beweerde dat de vrouwen nu weervraak nemen voor alles wat de mannen in de voorbije eeuwen tegen hen misdaan hebben. Minorisering, ontrouw enzovoort. En dat zij nu het recht opeisten op hun beurt de fouten te maken die de mannen vroeger frequent tegen hen gemaakt hebben. En dat de liefde en het gezin als sociale instelling in ernstig gevaar waren gekomen. Hou op met dat geleuter Bright. Dat is niks meer dan een modeverschijnsel, geloof me. Ja, Ik weet het niet, George. Maar... Ik vind dat je deze zaak weer zo discreet aanpakt. Uh, maak je maar niet te sappel over mijn methode, Bright. Ik weet heus wel wat ik doe. Oké. Okay. Jij bent de baas. Uh, New York heeft me al geantwoord. Zij hebben de steekkaarten van Dr. Delano uitgekampt. Aha, ze laten er geen gras over groeien. En uh, Jesse Davies zat er wel degelijk in, hoor. Wat zeg je? Dus werd ze door hem als patiënt behandeld? Ja, ja, maar ze konden me niet zeggen waarvoor. Dat stond niet op de fiche. Hij is gynecoloog, hè? Ja. De een of andere vrouwenkwaal, zeker. En er stond niks op de fiche? Nee, nee alleen haar naam, haar adres, een paar data... ...en verder wat onleesbare hieroogliefen. Maar, toch wel raar. Uh, wat dacht je, abortus? We weten voorlopig niks, Bright. In elk geval, kende je haar, hè? Dat staat vast. En dat briefje werd beslist door Jesse Davis geschreven. Daar kan geen spijker tussen. Hoe weet je dat zo zeker? Dat heb ik ook al laten natrekken, Bright. Ik heb heus niet stilgezeten. Ah, en dat vertel je me nu pas? Speel je soms een stoppertje voor me? Maar ik vertel het je toch. En er is nog meer nieuws, jongen. Ja, ja, ik lees het morgen wel in de krant. Doe niet zo flauw. Ik dacht dat ik je assistent was. Maar dat ben je toch, jongen. En als we deze rotzaak eenmaal opgehelderd hebben, zal ik een goed rapport over je maken. Misschien bevorderen ze je wel. Heus? Hé, hey, dat zou aardig van je zijn, Sarge. Nu Rose en Baby verwachten, hè? Maar eerst moeten we de moordenaar... Of de moordenaars ontmaskeren. Oh, ja. Die drie vrouwen, Bright. Wat bedoel je? Die drie stakkers die verkracht en gewurgd werden. Wel, zeg het dan toch? Ze waren alle drie ook uit New York. Ja, dat, dat weet we al lang. En ze waren alle drie patiënten van. Tja, gratis. Van dokter Delano. Precies, Bright. Wacht eens even. Edith Ryan, 26 jaar oud, ongehuwd. Margaret Hudson, 31 jaar oud, gehuwd met een taxichauffeur en moeder van twee kinderen. Sexier Jordan, 23 jaar oud, ongehuwd. Alle drie in het steekkaartenstelsel van dokter Delano, gynecoloog. En ze kwamen aan hun einde toen ze hier in Gatskill Mountains hun vakantiedagen doorbrachten. Hm? Wat is hier nu weer, Sarge? Ik, niks, niks. Maar die goeie dokter Delano is wel een man met wie je even wil plauderen. Een nieuwe verdachte, zoals je gisteren zelf zei. We zullen hem aan de tand voelen. En wie weet... Oh, het lijkt me ineens allemaal te mooi om waar te zijn, Sarge. Afwachten, jongen. Afwachten. Dokter Delano is er. Ja, Chapman. Laat de dokter maar binnenkomen. Delano? Dokter Delano? Jawel. Kom binnen, dokters, En sluit de deur achter u. Kom hier maar zitten, dokter. Sergeant Klein? Ja, dat ben ik, dokter. Mijn assistent Bright. Officer. Dag, dokter. Maar ga toch zitten, dokter. U hebt me opgebeld. Hm? Ja, ik was wel even verrast. Waarover gaat het? Is dat papier voor mij? Ja. Lees maar, dokter. Nou, lees maar. Ja, maar wat moet dat betekenen? Hoezo? Ja, ik begrijp het niet. Echt niet? Zal ik het voor u even hardop voorlezen, dokter? Lieve Drew, ik vrees dat ik zwanger ben. Hoop je te ontmoeten in New York. U bent toch dokter Drew hè? Huh? Gynecoloog, gevestigd in New York. Dat klopt, officer. Maar er is meer dan één... Kom nou, dokter in naam. Oké okay, dan. Maar wat heeft het allemaal te betekenen? Dat willen we precies graag van u vernemen, dokter. Mooi. Dat briefje is inderdaad aan mij gericht. En het werd geschreven door het arme meisje Jesse Davis. Ja. Dat arme meisje dat verleden week vermoord werd. Maar wie heeft het u overhandigd? En hoe komt het... U geeft er zich toch wel rekenschap van, dokter, dat dat briefje hier allerlei nogal nare vermoedens kan doen reizen. Wat bedoelt u? U bent te intelligent om niet te begrijpen dat u ons enige uitleg verschuldigd bent. Het is dus helemaal niet zo verwonderlijk dat we u naar hier hebben doen komen. Ja, maar, ja, maar u, u gaat mij er toch niet van verdenken dat ik iets te maken heb met die afschuwelijke zaak? Het is anders duidelijk genoeg dat u wel degelijk iets te maken hebt gehad met Jesse Davis. Iets te maken met Jesse Dave? Maar wat insinueert u? Ik insinueer alsnog niks, dokter. Ik wou eerst van u vernemen wat er tussen u en dat arme meisje, zoals u het uitgedrukt hebt, geweest is. Maar er is niks tussen ons geweest of is er helemaal niks? U ontgoochelt me, dokter. Maar Jesse... Nou, ik bedoel Jesse Davies. Nou, juffrouw Davies is enkele maanden geleden in mijn kabinet verschenen als patiënte. Ja, ik ben gynaecoloog. Ja, nee? ja, dat weten we al. Ja, ze sukkelde toen met een banale ontsteking van de baarmoederhals. Een lichte, vrij veelvuldig voorkomende aandoening die gemakkelijk genezen kan worden. En dat is alles. Is dat alles? Ja, ja, ja. Wat, wat zou er meer moeten zijn? En dit briefje dan, dokters. Lieve Drew, ik vrees dat ik zwanger ben, hoop je te ontmoeten. <laughs> Voor zover me bekend is, is het niet gebruikelijk dat een patiënt haar dokter aanspreekt met lieve Drew. En Drew, dat bent u, dokter Delano. U hebt het zelf al toegegeven. Ja, maar dat kan ik... Uh... ...psychologisch makkelijk genoeg verklaren vanuit de noodsituatie waarin zo'n jonge vrouw soms geraakt. Pil of geen pil? Right. In dergelijke gevallen klampen vrouwen zich wel eens aan hun dokter vast als een drenkelinge aan een reddingsboei. Mm, mooi beeld. En wat Jung over de positieve en negatieve aspecten van de vader als archetype in verband met de psychiatrie heeft verklaard... ...geldt niet zelden ook voor de gynaecologie. De dokter wordt wel eens door de patiënten als een substituut vader ervaren... Een frequent voorkomend geval van zogenaamde overdracht, meer niet. Ja, erg interessant, dokter. Buitengewoon interessant. Maar wel een beetje vergezocht in dit geval. Ja, de persoon van de vader is een vitale ervaring voor het kind. Hebt u The Gods of the Egyptians gelezen door Wallace Brudge? Het verscheen al in 1904. Isis, de godin, wil meesteres van de wereld worden. Zoals Ra de koning van de wereld is. Ra is oud, Als maar... Alsjeblieft, dokter. Dat boek over die goden van de Egyptenaren heb ik niet gelezen, maar ik heb wel dit briefje hier gelezen. Het staat hier zwart op wit. Ik vrees dat ik zwanger ben, hoop je te ontmoeten in New York. Er staat je, ja, dokter. Ik hoop je te ontmoeten. Niet u. En... Mama mag niets weten. Je moet me helpen. Veel liefs, Jesse. Veel liefs, dokter. Hoort u dat? Ja. Veel liefs? Ja, ja, ja, Nu moet u niet meer komen aandraven met jongen en bruids en Isis en Ra. Ik ben geen gynaecoloog, geen psycholoog, geen psychiater... ...maar ik kan wel lezen wat er staat. Uit dit briefje blijkt zonneklaar dat er tussen u en Jesse Davies iets meer was... ...dan alleen maar de verhouding van een patiënt tot haar geneesheer. En als u nu niet snel over de brug komt, dokter dan zal ik het wel over een andere boeg moeten gooien. Maar u wilt me niet begrijpen. Ik begrijp u maar al te goed. U houdt ons voor de aarde. Ik heb dat meisje niets gedaan. Niks, dat valt te bezien, dokter. De waarheid nu. De waarheid en vlug wat. Of moet ik u een beschuldiging stellen? Nee, nee. Nee, alsjeblieft, nee. Kom, ik zal het u allemaal vertellen. Dat klinkt beter. Dan vooruit u dokter, we luisteren. Wel... Het is... Het is allemaal moeilijk. Tijdens de behandeling leerden wij elkaar beter kennen. De gelegenheid maakt de dief. Bright, laat hem spreken. Jesse... Jesse Davis. Ja. Ze was nog maagd. Zeldzaam. Mooi. Bright. Ze, ze werd verliefd op me. Ver... Nee, Bright. Ga door, dokter. Ze was altijd heel erg bang geweest voor mannen. Dat is zeldzaam vandaag, hè? Maar toch had ze altijd sterk naar gemeenschap met een man verlangd. En dat heeft ze u verteld? Ja. Uh, achteraf dan? Ja, ja, ze had van haar moeder geleerd, zei ze, dat mannen vaak... ruw, geweteloos, onbetrouwbaar... harteloos, egoïstisch en dierlijk... nou ja, bestiaal kunnen optreden. Haar vader had haar moeder in de steek gelaten toen ze zelf zwanger was van een kind... dat enkele maanden later geboren werd. Een meisje dat... Jessie gedoopt werd. Nou, hij was altijd een onverbeterlijke rockjager geweest. Superfemine. Ja, dat is een napolitaanse uitdrukking voor een vrouwenverleider. Nou, een mogelijke kerel. En een vuifnummer op de koop toe. Een paar jaar later is hij omgekomen. Hij reed met zijn wagen ergens in een ravijn. Ja, ik, ja, ik, ik geef toe dat er op mijn gedrag misschien wel iets kan gezegd worden. Maar ik, ik ben ook maar een mens-officer. Jessie was bovendien een volwassen jonge vrouw. Ze heeft het eigenlijk zelf uitgelokt. En die hele zaak heeft trouwens niet lang geduurd. Ik heb vlug ingezien dat ik verkeerd deed. En er komt nog bij dat ik... Euh, nou, dat ik van mijn kant geen moment op haar verliefd ben geweest. Hoor. Oh, nee. Dat is maar een vluchtig avontuurtje. Nou, een pretje, enfin. paar onschuldige schuldig vous in een hotelkamer. Samen even naar bed. Daarmee basta. Zo was het. Herenwoord. Een... Een... een, een, een... Nou ja, een ondeugend spelletje, begrijpt u toch? Ja, ja, ja, ja, Toen ik aan, aan die verhouding een einde heb gemaakt... heeft Jessie dat trouwens heel kalm opgenomen. Geen seines of zo, niks van dat alles. Nee, geen tranerig gedoe. Nee, gewoon, gewoon, sportief. Ze scheen het allemaal best te begrijpen. Oh, ze was intelligent. Heel intelligent. Enkele weken later heeft ze dan dat kattebelletje geschreven. Ik was wel even geschrokken, dat geef ik toe... Het leek me wel erg onwaarschijnlijk, vooral omdat. Nou uh, ja, u bent toch medicus, nietwaar? Maar van weet je nooit? Ik bedoel, ik ben toch nooit 100% zeker. U dacht onmiddellijk dat u wel eens de vader kon zijn van het kind dat kijk, ze verwachtte. Ja, kijk, natuurlijk dacht ik dat! Nou, heel even toch? Ik heb haar opgebeld op haar kantoor. Ze is dan nog één keertje naar mijn kabinet gekomen. En toen hebt u het weggemaakt? Nee. Nee, nee, nee, dat mocht toen nog niet. En het was niet eens nodig. Ik heb haar onderzocht. Ze had zich vergist, officer. Ze was niet zwanger. Ze is opgelucht, weggegaan. En ik heb daarna nooit nog iets over haar gehoord. Nou ja, tot dat vreselijk bericht in de kranten verschenen is. Ik wist niet eens dat ze hier vlak in de buurt met vakantie was. Voilà. Dat is alles. Een fraaie geschiedenis, dokter Delano. De waarheid, officer. De zuivere waarheid. Nou, zuiver... Nee, hey, u gelooft me toch? We zullen het allemaal onderzoeken, dokter. Wat gaat u doen? Maar denk aan mijn goede naam, officer. Ik, ik ben geen Ik zweer u dat ik u de waarheid en niks dan de waarheid verteld heb. U hebt dus niks te maken met, met, die, met die afschuwelijke misdaad. Maar nee, officer, dat, nou, dat zweer ik u op, op alles wat me heilig is, ja, op het hoofd van mijn moeder. Ja, ja, ja, ja, maar u moet wel begrijpen dat u verdacht bent. Verdacht? Gaat u mij arresteren, officer? Nou, lieve God, dat wordt een schandaal. Maar ik ben onschuldig, ik ben al... maar ik zweer het, Heer, ik... Beheers u, dokter. Ik zal u voorlopig niet arresteren. Sarge, heeft een motief. Slik je dan zijn verhaal als klokspijs? Bright. Bright. Ik laat u vandaag weer gaan, dokter. Dank u, officer. Maar u blijft wel ter beschikking van het gerecht. Nee, nou, al. Wat betekent dat? Dat betekent dat u elk ogenblik opnieuw geroepen kunt worden. Dat u Glen Spy niet mag verlaten zonder ons vooraf te waarschuwen. En dat we u scherp in de gaten zullen houden. Oké, okay, officer. Oké. Okay. Ik wil alles doen opdat u de moordenaar vlug zou ontmaskeren. Ja, ja, ja, maar vergeet niet dat u zelf verdacht blijft, dokter. Mm. En als u ons beloog hebt, dan zal ik u dat betalen. Ja, daarover maak ik me geen zorgen, officer. Maar, eh. Uh, ik wou u nog iets vragen. Ja? Wie heeft dat briefje in uw handen gespeeld? U bent wel eens slordig en onvoorzichtig, dokter. Een dergelijk compromitterend document zou iedereen toch onmiddellijk vernietigd hebben. Ja, ik, ik was in die dagen nogal overwerkt. Dat begrijpen we wel, ja. Ik heb dat briefje vlug weggemoffeld in mijn jaszak. Ja, och ja. Ja, nu herinner ik het me weer. Precies op dat moment kwam er een jonge verpleegster binnen. Oh, een erg jaloers meisje. Jaloers, zegt ik. Ja, ja, och. Ja, ja, in een moment van zwakheid heb ik met haar een keertje... Uh, enfin, ik heb dat briefje toen maar vlug in mijn jaszak doen verdwijnen. Maar natuurlijk had ik me voorgenomen het achteraf te vernietigen. Moet me ontgaan zijn. Maar nu hebt u mij nog altijd niet gezegd hoe u eraan gekomen bent. Hm. Uw vrouw, dokter. Wat? Mijn vrouw? Hmm. Ze is het hier gisteren komen afgeven. Eerlijk gezegd, dat heeft me wel een beetje verbaasd. Heeft Ellen? Hey, heeft mijn vrouw dat echt gedaan? Ja, dokter. Verdomme... Ik zou het... Wat zou je haar, dokter? Niks, officer. Niks natuurlijk. Ik begrijp dat u woedend Ach, bent. Ach, ik ben helemaal niet woedend, officer. Alleen maar geschokt. Ach, arme Ellen. Ik ken haar. Ze is een beklagenswaardige, ongelukkige, nymphomane officer. Ja, ikzelf ben van Italiaanse afkomst. Mijn bejaarde vader is vanuit Napels naar de States uitgeweken. Hij heeft me al dikwijls gezegd dat ik me van haar moet laten scheiden. Een Italiaan verdraagt zoiets niet. In Italië mag je je als man wel eens een slippertje permitteren. Maar een vrouw moet een toonbeeld van huwelijkstrouw zijn. En Ellen is onverbeterlijk. Ze zweert bij swinging. Ze gelooft letterlijk al de baarlijke onzin die die knotsgekke Britse bioloog Alexander Comfort publiceert. Over de zogenaamde voordelen van groepseks. En de sexualisation of friendship. Nou ja, ik... Ik heb van mijn kant wel eens een avontuurtje. Maar dat komt omdat ik met Ellen onmogelijk harmonisch kan samenleven. Als wetenschapsman sta ik op het standpunt verdedigd door de bekende psychoanalyticus uit Chicago, nou no. Ja, ja, ja, ja. Ons hoeft u niet te overtuigen, dokter. Nee, ik probeer het u alleen maar uit te leggen. Hmm. Maar hoe verklaart u dan dat uw vrouw zo jaloers is als ze zelf zo vaak een scheve schaats rijdt? Oh, dat is heel eenvoudig. Nymphomanen hebben meestal een duidelijk gebrek aan zelfvertrouwen. Ze moeten zichzelf voortdurend overtuigen van hun eigen waarden, zichzelf bevestigen. Daarom leggen ze het altijd weer aan met andere partners. Elke verovering is een bevestiging. Maar als hun eigen man eens naar een andere vrouw toe gaat, ervaren ze dat als een veroordeling. Als een bewijs dat ze als partner en als mens niets betekenen. Daarom zijn ze vaak zo vreselijk jaloers. Nou ja, ja. er gaat toch niks boven de wetenschap Dat nou, he, is mijn vak, officer. Een heel mooi en een heel opwindend vak. Ja, dat heb ik nu wel begrepen, dokter. Dokter Delano, ik moet u nog wat vragen. Ga u gaan, officer. Met welke wagen rijdt u? Met een blauwe Cadillac. Hmm. Nou, verder nog iets? Ja, ja. We hebben ontdekt dat ook de namen van de drie vrouwen die onlangs in de streek vermoord werden... in uw steekkaartenstelsel voorkomen. Waarom zegt u dat? Omdat me dat gesignaleerd werd, dokter. Ja. Ja, maar... U, u, u zoekt daar toch niks uit? Ik weet het niet. Ja, het is de gewoonste zaak van de wereld. Die dames zijn mijn patiënten geweest. Ze woonden in dezelfde buurt in New York. Maar u gaat mij er toch niet van verdenken dat... Ja, maar lieve hemel officer, ik ben toch geen monster? Nou, in godsnaam, als u gelooft dat ik... Dat... Ja, dan moet u mij maar onmiddellijk arresteren. Dan vraag ik nu om juridische bijstand. Oh, u niet op, dokter. Ik heb al gezegd dat u kunt gaan. Maar u blijft dus wel in het bungalowkamp, tot u van ons een seintje krijgt... ...dat u eventueel naar New York kunt terugkeren. Oké, okay, oké. Okay. En ik zou u maar aanraden niets tegen uw vrouw te ondernemen. Wees gerust, officer. Ik zal geen dwaasheden uithalen. Ik ben immers een man van de wetenschap. Ik kan me beheersen. Ja, natuurlijk zal ik nu de raad van mijn oude vader opvolgen. Ik laat me in elk geval van Ellen scheiden. Maar er is juist niet het minste gevaar dat ik me op haar zal proberen te wreken. Een arme stakker, meer niet. En ik moet voor alles aan mijn reputatie denken. Zo, dan uh, zijn we voorlopig met u klaar, dokters. Dank u wel, officer. Nou, tot ziens. Tot ziens, dokter de Rao. Lekker weertje vandaag, meneer. Ja. Laat de deur maar openstaan. Wat mag het zijn? Martini Draai. Martini Draai voor meneer. Zeg, je herkent me toch? Zeker, meneer. Ik bedoel, je weet wel wie ik ben? Wel, meneer. Ik weet dat u hier af en toe een glaasje komt, peken. Ik was toch hier die avond? Dat gaat me geen bliksem aan, meneer. Ik zeg altijd leven en laten leven. U, Martini, meneer. Dank je. Weet je dat de politie mij ondervraagd heeft? zal wel, meneer. Ze hebben ook mij ondervraagd. Maar mij beschouwen ze als een verdachte. Beschouw beschouwden ze. Aha. Ze hadden zelfs mijn wagen in beslag genomen en grondig onderzocht, stel je voor. Gelukkig heb ik hem vandaag teruggekregen. Fijn voor u, meneer. En het wijst er ook op dat ze me niet langer verdenken, al weet je dat nooit met politie. Ja, dat zal wel waar zijn. Zeg eens, jij hebt me toch niet verdacht? Ik? Meneer, ik zei het u al. Dat gaat me allemaal geen bliksem aan. Ik verdenk niemand. Niemand en iedereen. Ik begrijp me niet verkeerd. Het is mijn taak niet naar de moordenaar van het arme meisje te zoeken. Al hoop ik natuurlijk dat ze die zwijnjak snel ontmaskeren. We voelen het hier in de zaak, meneer. Zo weinig. Overdag gaat het nog, maar s'avonds geen kat meer. Het is werkelijk de hoogste tijd dat ze die maniak arresteren. Ze beweren altijd dat we hier in de States de beste politie van de wereld hebben. Is mogelijk. Maar dan begrijp ik niet dat zo'n gek zo lang op vrije voeten blijft rondlopen. Dat gaat er bij mij niet in, meneer. Het is misschien een geniaal gek. Kom nou, meneer. Een kerel die weerloze meiden verkracht en ze dan wurgt. Dat is niet alleen weerzienwekkend. Zo'n grozer moet toch compleet met schokken zijn. Die moeten ze op een mijl afstand kunnen uitpikken. Dacht ik toch? Nou, zo eenvoudig is het niet, beste man. Ze zien er soms heel normaal uit. Ongevaarlijk, aardig zelfs. Kom nou. Huis. En soms zijn ze zichzelf niet eens van bewust, schijnt het. Ja, ja. Maar ik maak nu maar een geintje. Maar strikt genomen zou het niet onmogelijk zijn dat jij of ik bijvoorbeeld... Ik? Nee, hoor. En ik vind het helemaal niet grappig. Of ik. U, meneer. De... Zie je wel. Je gaat al twijfelen. Nee, nee, nee. Euh, <laughs> het is te zeggen... <laughs> Zie je wel. Ik praat liever niet over die dingen, meneer. Ik maak er ook maar een geintje. Maar wat hebben ze over mij gevraagd? wie? De politie, natuurlijk. Niet veel, meneer. Gewone dingen. Routine, zoals ze dat noemen. Wanneer u binnen bent gekomen. Wat u hebt gezegd. Wanneer u weer weggegaan bent en zo. Meer niet? Nee. Wat kon ik meer zeggen? Hmm. Inderdaad. Het is hun job, meneer. Ze zijn er nodig. Maar ik zou nooit zo'n uniform willen aantrekken. Altijd zijn ze als de kippen bij om een eerlijke staatsburger wegens een kleine verkeersovertreding op de boom te zetten. Maar... maar. Nou, Zeg het maar. Het is toch zo, meneer? Inderdaad. Als ze een gevaarlijke misdadiger moeten pakken, laten ze het afweten. Dat bedoel je, nietwaar? U zegt het, meneer. Hé, hey, kijk eens. Daar komen net die drie jongelui. Hier? Hou de rest maar. Ik stap maar weer op. Dank u, meneer. Tot ziens meer, Zuckerman. Laten we daar gaan zitten, aan dezelfde tafel als die avond. Nou, vooruit dan maar. Ik vind het wat griezelig. Overdrijf niet, Honnepon. Dat bedoelde ik niet, eraf. Wat dan, wel liefje? Die man. Hebben jullie die man niet zien wegrijden? Welke man? Diezelfde man met wie we geconfronteerd werden. Die vent met zijn zwarte biek en zijn snor. Jeremiah het Die aardsleugenaar. Het was net alsof hij zich snel uit de voeten wou maken. Ja, hij zal hem knijpen. Ik heb veel lust om eens flink op zijn donder te geven. Ik heb hem niet gezien, Isabel. Ik ook niet. Gelukkig voor hem. De politie houdt hem niet vast, dus. Dus, dus, dus wat? Dus is hij het niet. De politie. Misschien kunnen ze alleen maar niks tegen hem bewijzen. Maar ik weet dat die kerel liegt. Ik vind hem een griezelige type, Ralf. Die avond vond je dat ieder keurig uit. Ach, jij bent altijd zo'n nijdig pestje. Maar toch hou je van mij, of niet soms? Mm, eh? weet je wel, hè? <laughs> en ik hou van jou, meisje. Morgen. <coughs> Wat oh. zal het zijn? Voor jou campagne Amerikanus, hè? Ja. It makes you see red. <laughs> It is no so comparison. person. Voor mij en Gaston de Lagrange, man. Geef mij maar een biertje. Amerikanen, Lagrange en Jep. Die... Luister, ik blijf het kinderachtig vinden. Ik verwacht ook niet veel van je plan, Dalf. Hmm. Jullie snappen het niet. We moeten ons opnieuw onderdompelen in dezelfde sfeer als die avond. Het is een beetje uh, ziekelijk, vind ik. Ik heb er lang over nagedacht, jongens. Het ziet er naar uit dat de politie niet opschiet. We moeten het zelf proberen. Niet alleen voor Jesse, ook voor ons. We zijn er toch zelf bij betrokken. Zijdelings dan? Goed, zijdelings dan. Oké. Okay. Maar ze verdenken ons nog altijd, vergeet dat niet. En uh, jou verdenken ze nog meer dan ons beiden. Dominic, hebben we toch niets mee te maken? Natuurlijk niet, hè? Maar Hoi. dat weten zij niet, jongen. Nee, we moeten zelf iets ondernemen, geloof me. Ik ben er zeker van dat de moordenaar van Jesse niemand anders is dan die maniak. Dat denk ik ook, Ralf. Ja, en toch lijkt het me niet verstandig. En uh, gevaarlijk bovendien. Zeg, ik voel er niks voor om voor Joe Mannix te spelen. Maar je hebt wel beloofd dat je zou meedoen. Oké, okay, oké. Okay. Ik laat jullie niet in de steek, Mr. Poirot. Het is heel eenvoudig. Als ons plan slaagt, ontmaskeren wij de moordenaar. Dat zal deining verwekken, jongens. We zijn op slag beroemd. Alsjeblieft. Ah, dank je. Een biertje? Dank je wel. Proost. Proost. Op ons succes. Ah, lekker. Ik voel er echt niks voor om voor Lok in te spelen, Ralf. U loopt geen gevaar, liefje. S'avonds wandel je schijnbaar alleen langs Moken Road. Maar Roy en ik zijn vlak in de buurt. Zodra er iets misgaat, grijpen wij in. Je slentert over een afstand van zowat 100 meter heen en weer. Wij stellen ons verdekt op in het struikenwas langs de weg. Voor alle zekerheid nemen we allebei een flinke stok mee, of een ploertendoder. De moordenaar verplaatst zich per auto. Als hij zo'n lekkere meid alleen langs die donkere, eenzame weg ziet, zal hij zich niet kunnen beheersen. Hij loopt blind in de val. Het zal een koud kunstje voor ons zijn om hem te overmeesteren. Roy hier is zelf Jodoka. En ik kan ook aardig wat nokken. Daarna leveren we die glazige griezel netjes en triomfantelijk aan de politie af. Ik blijf erbij. Het, het is niet zonder gevaar. En als er wat misgaat, ben ik de sigaar. Ja. Je hebt toch vertrouwen in mij, Isabel? Jawel, maar met zo'n abnormale kerel weet je nooit. Oké, okay, meisje. Als je te laf bent, dan maar niet. Maar ik ben niet laf, Ralf. En ik doe het. Voor jou. Uh, jij bent een schaduw. Nog vanavond proberen we het. Zodra het donker is, rijden we met de Plymouth van Roy naar een eenzame plek langs Moken Road. Roy parkeert zijn wagen ergens in een zijpaadje. Met gedoofde licht. Als het meevalt, jongens, als het meevalt, zullen onze namen in koeien van letters in alle kranten verschijnen. Jesus, en wat een blamage voor de politie. De reporters zullen op ons afkomen als vliegen op stroop. Alle radio- en tv-stations zullen de story over het hele land bekendmaken. En de moordenaar van die arme Jesse zal zijn verdiende straf krijgen. Jongens, we moeten het doen. Oké, okay, oké. Okay, afgesproken? Maar, ja, ja, afgesproken, maar uh, ik blijf het een gek idee, vinden, Ralph. Uitdrinken, jongens. Met een beetje geluk wordt de maniak vanavond ontmaskerd. Door ons. Daar, dat paardje, inslaan. Ja. Hier, we zijn er. Uitstappen. Kom hier op het paadje. Hier is de grond harder. Roy, heb je je stok? Ja, ja. Ik ben klaar, ja. Je hebt het dus goed begrepen. Daar is de grote weg. Je slaat naar links af en je loopt gewoon. En langzaam. Een honderdtal passen voort. Zo ver? We houd je het toch in het oog, liefje? God, maar het is zo donker. Je zult me niet eens zien. Op de grote weg is het veel klaarder. Dan maak je er zo'n keer en je komt op je stappen terug naar ons toe. Als je een auto hoort, ga je alleen maar wat vlugger lopen, niet rennen. Gewoon lopen, net als iemand die s'avonds langs een eenzame weg loopt en nogal wat haast heeft om thuis te komen. Slenteren is natuurlijk verdacht, maar rennen ook, begrepen? Ja, ja. Ik Kom, het is tijd. Zie je nu dat het veel klaarder is hier? We kunnen je zeker Zien tot aan die bocht daar. Het is veel verder dan honderd passen. Blijf langs deze kant van de weg. Wij staan hier gereed. Goed, Doe Mike. Nou is het Er is heus geen gevaar. Het is griezelig, Ralf. Doe nou niet flauw, liefje. Vooruit. Honderd passen. We houden je de hele tijd in het oog. Maar als die... Als hij langs de weg in het struikgewas verborgen zit en plotseling op me toespringt. Onzin. Doe je het nu of doe je het niet? Oh, goed, Draf. Met een dappere meid. En vooruit nu. Oh. <tie> Godverdomme. Wat schiet er, hoor? Krijg jij het ook al op de heupen? Nee, maar ik vind het een oerdwaze vertoning. Als men er ooit achter komt dat we hier in het hols van de nacht in indiaantje spelen. Maar als ons plan slaagt, denk daar eens aan. Je bent knettergek, Ralf. En morgen doe ik niet meer mee. Dat staat vast. Ik vind het opwindend, zeg. Hey. Jij bent toch niet bang? Bang? Ik bang? Ik <laughs> ben ooit bang, als je dat maar weet. Stil eens. Wat is er? Niks, niks. Ik dacht dat ik een auto hoorde. Nee, ik hoor niks. Alleen de wind in de blaren en de cicaden en die stom vervelende boomkikkers. Maar ik hoor niks. Uh, een sigaret. Ja. Ja, zie je haar nog? Ja, ja ze komt op haar stappen terug. Kijk daar, bij die grote boom. Zie je. Toch kranig van haar, hè? Ja, ja dat zal wel. Ja. Raf, waar zijn jullie? Hier. Ja, wat scheelt er? Niet rennen. Ik heb iets gehoord, toch? Wat? Ik weet het niet. In het struikgewas langs de weg. Het zal een beer geweest zijn, of misschien wel een hongerige leeuw. Een beer? Maar liefje, hier zijn toch geen beren. Ik heb iets gehoord, Gritsel. Alsof iemand in struik was behoedzaam overeind kwam. Zie je wel, Zie jij me bang maken? He? He? Hou ermee op, Roei. Er is heus niks aan de hand, liefje, hè? Vooruit. Je bent een flinke meid. Geef mijn zoon, Ralf. Zo. Voel je nu beter? Hou je van me, Ralf? Natuurlijk. Ik ben gek op je. Je bent een reuze. Hoe laat is het al? Iets over elven. Om middernacht gaan we naar huis. Ja, ja. Ga nu maar weer. Beloofd? Ja, ja, beloofd. Ga nu maar. Oh. Eh? Ze heeft toch lef, vind je niet, hoor. Ik weet echt niet wat ze in jou gezien heeft. Hoezo? Ja. Ze is verliefd op me. Precies, dat bedoelde ik ook. Wat doe jij om zo'n kippetje zo verliefd op je te maken? Hè? <lacht> ik? Helemaal niks, jongen. Zo ben ik nu eenmaal. Ah. Je hebt het of je hebt het niet. Op de kampjes lopen ze me allemaal achterna. <lacht> ik heb het. Bof, oh, Misschien zal ik het jou ook wel eens leren, hoor. Bedankt, maar ik dop mijn eigen boontjes wel. Ja, maar niet met. Hè? <lacht> met Jesse had je toch geen succes, hè, broeder? Zwijg, godverdomme. Als je nog één woord zegt. Wat krijgen we nu? Het zwijg over haar. Oké. Okay. Verdraag je geen gein meer? Laat me gerust, verdomme. Hij hey, stel nu. Een auto. Hou oh, je gereed, Roy? Ja, ja. Daar is hij. Hier, kom. In het struiken was. Blauwe Cadillac. Isabel blijft er niet staan, verdomme. Ik heb de nummerplaat genoteerd. Mooi. Maar wat gebeurt er? Hij vertraagt. Vooruit. Nee, nee, nee. Wacht nog even. Hij stopt. Vooruit nu. Nee, niet te vlug. Je gaat alles doen mislukken. Hij opent de portier. Hij praat met haar. Nu. Lopen. Verdomme. Ze stapt in. Isabel. Isabel. Hij gaat er met haar vandoor. Isabel. Isabel. Eh, zie je nou, hè? en het was jouw idee. Isabel, wel? Roy, wat moeten we doen? Hij gaat haar vermoorden. Ja, de politie, dadelijk. Vooruit nu, met niks. Godverdomme, kerel, dat was inderdaad een geniaal plan van je. Verdomme. Toen stapten ze in. Ja. En ze reed weg met hem. Ja, we, we renden nog achter aan, maar het ging allemaal veel te vlug, officer. Oh, Jesus! Jullie verdienen allebei een pak slaag. U moet iets doen, officer. Wat? Een mirakel soms? Jij hebt makkelijk praten, jongeman. Wie idee was dat? Van hem. Klopt dat? Ja. Compleet belazerd ben je. En de auto? Wat, wat was het voor een auto? Een kennelijk, officer. Blauwe kennelijk. Natuurlijk hebben jullie de nummerplaat niet genoteerd. Jawel, jawel. Hier. Hier. Ik heb het opgeschreven, oh. alsjeblieft. Dank je. Wacht even. Zie je nu, Ralf? Het was inderdaad een schitterend plan van jou, broeder. Je hebt het of je hebt het niet, hè? Ik begrijp het niet. Hè? Ik begrijp er niks van. God, wel. Oh, Jank niet, Keel. Ik Jank niet. Ik weet het al. Het is de wagen van dokter Delano. Hè, ah, vooruit. Naar huis allebei. Ja. Ophopelen. Ja. En morgen komen jullie aan de beurt, hè? Ja.